voor spoedige start. Dit is Maud Schroers met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat bekijkt vandaag met onderwatercamera's hoe groot de schade is aan de stuw in de Maas bij Graven. Daar botst donderdagavond een binnenvaarttanker tegenaan in de mist. Doordat de stuw kapot is, daalt het waterpeil tussen Graven en Sambeek. Bij Genep zijn 18 woonboten scheef komen te liggen. De politie heeft een man van 29 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de schietpartij in Hellevoetsluis. Daar vielen op tweede kerstdag twee doden. De slachtoffers waren mannen van 29 en 22 jaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. De verdachte, die nu vastzit, meldde zich gisteravond zelf bij de politie. De Utrechtse politie heeft twee jongens van 17 en 18 opgepakt in verband met de autobranden. In die stad gingen de afgelopen twee avonden en nachten meerdere auto's en scooters in vlammen op. Ook de identiteit van een derde verdachte is bekend. Hij wordt binnenkort gearresteerd, zegt de politie. Vannacht werden ook in andere plaatsen auto's in brand gestoken, waaronder in Soest. In een pretpark in Amerika hebben twintig mensen urenlang vastgezeten in een uitkijktoren zo'n veertig meter boven de grond. Sommige bezoekers zaten meer dan zeven uur vast in de attractie.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 de Disney-klassieker die in 1942 uitkwam. Het weer blijft op de meeste plaatsen bewolkt en mistig, het is 2 tot 8 graden. Tijdens de jaarwisseling is het bijna overal droog, met temperaturen rond het vriespunt. Morgen gaat het regenen. En dit was het en het was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnlands bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I take tea, my dear. I like my toast on the one side. you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman.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 Just like that. Sha la la la la la la tida La You have grown, cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome, thinking back, making love in the green grass, behind the stadium with you. My brown eyed girl. As you Ja, en dat mag meegezongen worden. Ja, zo kan we wel in de sfeer, hè, op Wij wel. Helemaal goed. De single van Fijn Morrison, hoorde je, en de brown-eyed girl. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 Fuse. Singing words Gonna bend Out for If we don't We're gonna blow A 50 amp fuse Sing it to me You can't always get what you want Just by fire, You get what you need Oh Baby Yeah Oh uh -huh. I went down To the Chelsea drugstore To get your Prescription filled I was standing in line With Mr. Jimmy A man we decided that we were ever so. My favorite flavor, cherry. I come my home to Mr. Jerry. And he said one word to me, and that was there. I said to him, You can't always get what you want. Yeah, for failure, eh? For failure. Ook nog altijd een van de grootste hits aller tijden. Deze van de Rolling Stones say, You can't always get what you want. Ja, het is 17. 2. Salvoort gaat zich opmaken voor Oudjaarsavond. De oliebollen worden gebakken of gehaald bij Harry Oliebol. Want daar zal waarschijnlijk een hele rij op dit moment... voor de kraan bij de ijsbaan staan. Wij zijn toe aan de maand januari 2016.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 Beheerder Heerle Jansen presenteert een gevarieerd programma... van tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum. Het, het wordt weer een zeer afwisselend museumjaar... met diverse onderwerpen... waar cultuureducatie voor de jeugd tevens een plekje heeft. Dat een gezonde traktatie leuk en lekker kan zijn... Eh, hebben alle kinderen van de Hannisch Schaftschool mogen ondervinden... tijdens een ontbijt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 Broken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 Dan verzorgen wij ondertussen de lekkere muziek op de achtergrond. Ja, in deze plaat ga ik eigenlijk speciaal draaien voor de CFM-luisteraars. Hoe voel je je morgen, na een zware oude, oudejaarsavond? Nou, dan ben je echt een zombie, hoor. Een zombie. Dus het uh, ook uh, de single van The Cranberries ook in de top 2000 terug te vinden. Inderdaad, met zombie.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 Het is dus juist van uh, Albert-Jan uh, om half drie in het uh, CFM bericht Het gaat koud worden aankomende nacht, uh, twee graden ongeveer. En ik ben heel benieuwd hoe dat uh, morgen is uh, tijdens de nieuwjaarsduik om dan het water in te gaan. Ja, om twee uur vanaf uh, Beach Club 5 uh, is de start. Nou ja, even na twee uur horen we vanmorgen van uh, Milo Gerritsen in uh, Goedemorgen Zandvoort. En straks om kwart voor vier gaan we hem ook nog even bellen hier bij Zandvoort op zaterdag. En wie wel mee gaan doen aan uh, de nieuwjaarsduik... dat weet ik bijna zeker. Dat zijn Deze uh, Boys en The Hall of the Moon. Zonsvoort. En hier is De Police.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 Though they may be parted, there is still a chance. Night is cloudy.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 Ik loop hier alleen in een tusteren stad Ik heb eigenlijk nooit last van heimwegen